Allah zegt in de tweede hoofdstuk hoofdstuk van de koe, in de, um, in de 166ste vers, zegt Allah, en wanneer, wanneer degenen die gevolgd werden, zich losverklaren van degenen die hen volgen, en zij zagen de bestraffing, en dat de banden met hen verbroken waren, en degenen die volgden zeiden, was er nog eens, was er voor ons,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 Als jullie toch tegen moskeeën zijn en tegen minaretten zijn. Hebben jullie dan geen probleem met een hindoetempel Die uitsteekt boven alle gebouwen in Welderijk. En jullie leiders... En jullie leiders... Gaan rustig aan een dingetje doen in die tempel. Bij die diamantairs. Eigenavig. En met cadeaus. Eigenavig. Wanneer... Wanneer een rechtszaak bezig is tegen die diamantairs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 Hoeveel keer, of hoeveel keer per dag, beter gezegd, zien wij dat het Westen en de Belgen... Vandaag hebben wij gehoord dat de Belgische soldaten terugkomen van Afghanistan. In kleine Brogel. En inshallah komen zij niet aan. Uh, zij komen toch vandaag terug van waar komen zij? Praline uitdelen in Afghanistan, een vredesmissie met F-16...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 Zoals jullie hebben gedaan tijdens de inquisitie met de Joodse gemeenschap. Zoals jullie hebben gedaan in 1945 met de Joodse gemeenschap en de armen en de zigeunders en alle minderheden in Duitsland. En dan gaat iemand tegen mij zeggen, dit is Dutrou, Eh, uh, dit is Hitler. Ik kan Dutrouw later komen. Uh, dit is Hitler. Het probleem is... Het probleem is... Weet jullie hoeveel vrouwen er zijn verkracht na de bevrijding van Berlijn?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 وآخر جواني الحمد لله رب العالمين وسلام على من اتبع لها تعود الوجود لها تعود الوجود لها تعود الوجود لها تعود